Op de A12 in Den Haag zijn verschillende klimaatactivisten opgepakt. Volgens omroep West zijn het er heel veel. Extinction Rebellion riep voor de tweede keer dit jaar op tot protest op de snelweg vlakbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Rond 12 uur bezetten een deel van de activisten twee grote kruispunten in de buurt. Toen de demonstranten de weg opliepen, begon de politie met arresteren. Volgens Extinction Rebellion schuift het kabinet cruciale besluiten over de aanpak van de klimaatcrisis voor zich uit. Bij de ronde voor wielertouristen We Ride Flanders, die de dag voor de Ronde van Vlaanderen wordt gehouden, zijn twee wielrenners overleden. Een Nederlander bezweek aan hartfalen in Markendal en een Franse deelnemer stierf nadat hij op de oude Kwaremond onwel was geworden. Een derde deelnemer werd ook onwel en werd gereanimeerd. De New York Times heeft een video gepubliceerd... die is opgenomen door een van de 15 hulpverleners... die in maart werden gedood in de Gazastrook. In de video is te zien hoe het convooi reed met verschillende ambulances... en een brandweerwagen met zwaailichten. Dat staat haaks op wat Israël zegt. Het leger beweert dat het convooi onder vuur werd genomen... omdat het zich in het donker verdacht aan het verplaatsen was zonder zwaailicht. De lichamen van de 15 hulpverleners werden vorige week teruggevonden in een massagraf. Harmen Siezen is overleden. Hij werkte vanaf 1969 voor de NOS... en groeide uit tot een van de bekendste journaalpresentatoren. In 2002 stopte hij bij de NOS... maar hij was nog jarenlang te zien als presentator... van de Nationale Nieuwsquiz bij de NCRV. Harmen Siezen was 84 jaar. En het, weer nog. het is droog en veel zon. In het oosten is er kans op wat sluierwolken. Het is 13 graden in het noorden tot 20 graden in Limburg. Ook morgen zon, al is het een stuk frisser. In het hele land wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Even na drie uur, welkom terug, Zandvoort, op zaterdag. Een lekkere zonnige zaterdagmiddag, uh, Dolly. En uh, Heerlijk. ja, we hebben ook weer uh, mooie, mooie items uh, dit uur. Want we gaan onder meer voetballen, hè? Ja, we gaan, uh, we gaan straks eens eventjes contact zoeken met Piet. Die, die staat bij de wedstrijd uh, Op de Zandvoort tegen Kastricum. Kastricum, ja, op Duintjesveld. Dus we gaan straks contact zoeken om eens Polshoogte te nemen hoe het er daarvoor staat. En hoe alles zich ontwikkelt. En uh, we gaan natuurlijk ook weer even wat nieuwsberichtjes met u delen. We gaan de evenementenagenda onder de loep nemen. We gaan contact zoeken met Benno Veugen, die ons iets te vertellen heeft over zijn programma morgenavond. En ja. Ik vermoed dat we dan nog een keertje met Piet gaan bellen... en dat het dan alweer een uur verder is. Uh, Zo Toma. is dat. Ja, He? dat gaat heel snel. Ja. Dus. ja. Nou, we gaan eerst beginnen met uh, de muziek. En dan gaan we naar Piet uh, daar op uh, Duintjesveld. En die muziek die wij gaan draaien is ja. wederom uh, zonnig. Camilla Cabello. Ja, nou, nou, dat is altijd leuk. Oh, zeker weten. Blijf luisteren. Goedemiddag. In the room was platinum and gold eyes. Dancing, catch your right, eye, you'd be mesmerized oh But finally, corner there, your hands in my head. Finally, we're here so why? Saying you got a flight, need an early night. No, don't go yet. I don't know Camilla Cabello, altijd de zomer op de radio met uh, Don't Go Yet. Nou, wij gaan zo dadelijk wel naar uh, Piet Pijpen toe, want uh, ja, op Duitsersveld hebben we de wedstrijd van vandaag. We gaan heel snel naar uh, Piet toe. Want uh, Piet, goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij bent uh, vanmiddag bij de wedstrijd tegen Castricum En uh, je hebt uh, nieuws voor ons, want volgens mij is er gescoord. Klopt dat? Er is uh, inderdaad uh, gescoord. We zijn inmiddels uh, acht minuten onderweg. En uh, op de achtergrond hoor je nog wat gerommel op het circuit. Uh, we zijn acht minuten onderweg. En na uh, vijf minuten, uh, waar dat, daarvoor ook al een keer een kans die ging voor Jesse de en na vijf minuten was het een mooie schietkans voor Fernando Ruiz en die deed wat er van hem verwacht werd en die scoorde heel mooi 1-0. Dus we staan 1-0 voor en we zijn nu in de achtste minuut. Misschien wel even goed om te weten dat het nodige is gebeurd de laatste week bij S.V. wordt. We hebben afscheid genomen van trainer Hulske. En uh, dat was aanleiding ja, dat, er, dat het vorige week een klein akkefietje uh, was. En wij vonden het nodig en veel te riskant om, het, om het niet meteen in te grijpen. Dus we hadden al volgend jaar natuurlijk Arendt Regeer gecontracteerd. Ja. Tussen een aanval van Zandvoort. En deze week uh, is het besloten om uh, Arendt Regeer samen met Ted Zanier, een oud trainer... en dit jaar ook een beetje de, de man met de papieren... om dat die samen de rest van de wedstrijden gaan doen. Omdat het gewoon zo kritiek is... Na vorige week, dat uh, we moeten nu echt, het is 5 voor 12. En tussen uh, besturen uh, waar ik deel van uitmaak. We hadden geen andere keuze eigenlijk dan uh, deze wissel Nou, die, die is tot nu toe, valt die goed uit. Er zijn in ieder geval, uh, we hebben twee uh, debutanten erin: twee jonge jongens. Eén uit de tweede, de rechtsback. Uh, dat is de jongen van de Meijer de En we hebben in de spits een Kars uh, Vriesema. Die komt uit de onder de 23 gedaan, die het traag in de spits mag proberen. Verder hebben we een aantal geblesseerde. Karsten Fries is geblesseerd. Magiel is geblesseerd. En ook is nog geblesseerd. Kar Karstien, uh, nijtsen Bastien. Die zit wel op de bank. Dus die kan dan mogen ook nog inkomen. Dus eigenlijk wel een hele verandering. En, Zeker. En, nou ja, het het, het, het werk Belenkamp staat er nog wel. En, uh, het was van de week, wat ik heb gehoord, heel uh, enthousiast getraind. En er is, uh, goed, uh, de spelers hebben de wisseling uh, goed opgepakt. Er is ook niemand die uh, het loodje er beneden plaatst. Iedereen is uh, ervan overtuigd dat we die uh, derde klasse moeten kunnen behouden. Dus, uh, ja, want uh, uh, daar gaat het uh, met name om, hè? toch, Piet? Daar, ga, daar gaat het allemaal om. Als je in die vierde klas komt, weet je niet waar je eindigt. Je ziet er dan, dan een, meestal een paar sterke, maar ook een heleboel hele zwakke. En dan ben je niet meer aan het voetballen, maar dat is niet leuk meer. Dus uh, we moeten echt alles op alles zetten om in die uh, derde klas te blijven. Dus eigenlijk, dat is eigenlijk beneden onze stand, maar ja, dat is dan even niet anders. Ja, als ik dan uh, naar de stand uh, op dit uh, moment kijk, dan uh, ja, spelen we vandaag tegen de nummer 5 uh, Castricum. Maar als we ja. naar boven kijken... Hè, dan uh, zien we twee uh, partijen zeg maar net uh, boven uh, Zandvoort staan. Maar die hebben dan ja. allebei een wedstrijd meer gespeeld... Uh, als ja, ik het uh, goed heb. Als, als we al op kloppen, hier je zegt. in puntenaantal staan we nog niet. Kijk, de onderste degendeert direct... en de twee en de derde van onderen... die gaan in de nacompetitie. Dus je moet gewoon uh, de, de, daar niet bij komen. Want rustig gaat Berg in de aanval. Nijssel, Nigel schiet. Nee, gaat door, jammer. Nog een keer door... Oh, oh, te lang doorgegaan, afgenomen de bal. Maar dus we moeten bij de onderste drie moet je niet komen. En we hebben dat in principe, met, omdat we ook minder wedstrijden hebben gespeeld, uh, is, hoe er gaat, een klassieke aanval En die wordt corner. En dus we moeten gewoon bij die onderste drie wegblijven. En dat kan je op een eigen hand. Is vandaag wel een heel andere, belangrijke wedstrijd, ook een andere bij wedstrijd. Dat is Monaco tegen EVC. En dat zijn zeg maar, zeg maar EBC, Monnikerdam en dan wij. Dat zijn die drie waarvan de twee, waar wij niet bij de laatste twee moeten komen. Snap je? Ja, zeker. Is ingewikkeld, maar uh, het is er dus traag Monikerdam EBC. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat wij hier gewoon uh, vandaag de overwinning pakken. En uh, goed, daar, daar strijden we voor. Het is een heerlijke ambiance. Een beetje een noordoostenwindje. Het van voetballen zoals we dat graag willen. Dus we voetballen nu van, het, van de continent af. Dus de tweede helft naar de continent toe. wordt altijd een beetje... ...psychologisch effect geeft dat. We gaan, dicht stakken, die gaat eruit. Oh, echt. Daar oh. ja, die bakken wordt aangespeeld op rechts. Onze jeugtige spit hier laat de laatste weken ook zich onderscheiden. Oh, oh nee, helemaal nee, op achter. Jammer. Twaalf uur gespeeld, erop, We zien het in dertiende minuut. En we zijn één om voor. En ik stel voor dat we uh, terug te gaan... En zodra daar wat te melden is, dan sta je op de app en uh, dan hoor ik je weer. Oh, Oké, okay, helemaal goed. Dankjewel Piet voor uh, dit moment. En goed nieuws, zou de wedstrijd uh, beginnen vandaag. Nou, dat was, uh, <laughs> dat was uh, Piet. Uh, die denkt: uh, ik heb het wel weer gehad. Nee hoor, Geinke. We gaan lekker de muziek draaien. ZFM bij tot uh, 5 uur met Salvet op zaterdag. En nu Jullie Louie in de nieuws. En dit is het. confessing But I'm still guessing I've been your fool for so, so, long Girl, don't lie Just to save my feelings Girl, don't cry And tell me nothing's wrong And tell Nou, zojuist worden we het van uh, Piet Pijper uh, daar op Goed begin van de wedstrijd vandaag tegen Kassikum, nummer 5. Dus uh, helemaal niet verkeerd. 1-0, dat uh, gaf hij door. Maar uh, zojuist kreeg een bericht van uh, Piet, het staat alweer 2-0. Nou. Dus uh, het gaat hartstikke goed uh, met de uh, SV Zonstop. Als we elke 5 minuten zo'n bericht krijgen, dan gaat het hard. Dan staan we zo meteen 3-0, uh, toch? Ja, ja nou ja, dan ben ik de tel nog niet uh, kwijt, uh, gelukkig. Nou ja, waar, uh, waar je wel even van uh, schrok is natuurlijk uh, dat, uh, dat heidebrandje hè, waar we het over hadden. Met, uh, met een uh, handgranaat van het uh, leger die uh, vuur uh, gevat heeft. En, hadden we uh, het daarover? Nee, daar hadden we oh. het niet over. Oh, dat dacht ik dat je dat zei. Nee, nee, dat zei ik helemaal niet. Oh, wat, nee. was in, in Drenthe bedoel je? Ja, de, de oh. hele heide in de fik. Uh. Dus niet echt regionaal meer, hè? Maar ja, ja heel erg. Ja, ja heel erg. Maar wat was er gebeurd dan? Want ik heb dat nou helemaal ja, niet is mee is meegekregen. Ik heb een oefening uh, gedaan, uh, want het is militair uh, terrein. Ja. En er was uh, iets uh, fout gegaan met een handgranaat. Dus oh, Echt? die had uh, de brand uh, veroorzaakt. Oh jeetje. En ze begonnen namelijk alweer uh, meteen uh, uiteraard ja, klimaatverandering. Echt, en uh, ja, hoop, ja, tuurlijk, uh, tuurlijk. ellende En uh, het ja. is al zo lang droog. En, uh, ja, ja. ja. En, nou ja, uh, dat, dus, dat is niet bevorderlijk natuurlijk. Voor nee, de... het is zeker droog. Ja. Daar, uh, daar is geen misverstand uh, over, maar... Uh, ja, als je dan met, met dit soort oefeningen een foutje maakt, dan gaat het niet goed. Nee, zeker niet. Trouwens, we mogen blij zijn dat, dat wij straks weer van een schietterrein af zijn, denk ik. Want op het voormalig schietterrein aan de Zeeweg in Overveen gaat de natuur de ruimte krijgen. Want er, er verdwijnen daar steeds meer soorten dieren en planten uit die duingebieden. En dat is hartstikke belangrijk, ook in verband met, met het milieu en de watervoorziening. En euh, op dat voormalig schietterrein van de politie... Dat, ach, dat is al jaren niet meer in gebruik... maar het is nu aangekocht door de provincie Noord-Holland. En dat terrein wordt nu geschikt gemaakt voor natuurontwikkeling. Alleen, euh, het is nog niet helemaal geschikt voor planten en dieren... omdat de bodem gesaneerd moet worden... omdat er vervuiling van chroom is aangetroffen. Hmm. Het zit in kogels, zeker, hè? Groen. Ja, ja, ja, ja zo'n idee had ik dan al. En, uh, nou ja, dus de restanten van die schietbaan worden verwijderd. En de werkzaamheden worden na het broedseizoen in het najaar van 2025 uitgevoerd. En de provincie wil het voormalig schietterrein ontwikkelen tot een landschap van open duinen... En het vormt dan de overgang tussen het strand en het Duinbos. En drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN zal het natuurgebied uiteindelijk gaan beheren. Kijk, en zo praat je dat weer helemaal goed voor mij. Een landelijk bericht. Maak je gewoon eventjes... Maak een, ik een, gewoon weer even klein. Een, ja. een klein berichtje van ja. een uh, lokaal In onze berichtje. In ons eigen belang, ja. Nou ja <laughs> onze eigen belangen, ook goed. <laughs> nou ja, ja, dat, ja, dat, nou, ja. Nou, ja. Nu waren het nog kogeltjes. Ja. Misschien waren ze ook wel een keer op een dag met handgranaten begonnen. Ja, je weet Hadden het maar we hetzelfde maar gehad. Als, als leger het geweten had dat het terrein uh, vrij was. Hadden nou, ze misschien wel... Nou, uh, nou. nou de nou. komen ze hoor. Met ho hun granaatjes. Hadden ze wel een stukje kunnen gebruiken, denk ik. <laughs> uh, zeker. Uh. Uh, je dankjewel, dankjewel, Dolly, weer voor uh, dat uh, nieuwtje. Eh, lekker genieten in uh, de zon. En morgen wordt het ook weer een prachtige dag, hè. Dus uh, blijf uh, lekker genieten van het voorjaar. Hier in Zandvoort bij je eigen lokale radio ZFM. We zijn er trouwens al 35 jaar en ook op DAB Plus tegenwoordig. Ah, ja, jij, jij, ik niet hoor. Nee, nee ik ben de radio. De radio. Oh, is de radio. Schuifle. Nee, je zegt buszij. Nee, ja, ik zelf ook wel, maar goed. Dat is uh, <lacht> dan uh, van, uh, minder belang. <lacht> Eigenlijk een uh, zomerse plaats, maar wel lekker om ook een keer in de lente te draaien, toch, Dolly? Ja, zeker. Natuurlijk is dat toch altijd lekker om te draaien, joh. Z zeker er weten. Vrolijk van. Ook in de ja. winter uh, kan hij eigenlijk best wel, denk ja, ik zo. U, dan heb je het juist harder nodig. Ja, daarom. Ja, dan dus dan denk je, was het maar weer zover. Hè? Nou, weet je wat, zo leer ik toch uh, nog uh, iets bij, uh, zeg maar, op mijn oude dag. <lacht> Over 35 jaar bij ZFM. Ja ja, ja, ja. Jij wel, ja. ja. Nou ja, het niet. is uh, trouwens uh, half vier geweest. Heb jij evenementen voor ons? Ja, zeker. Zeker voor de mensen die morgen niet uh, constant de hele dag achter het glas willen zitten. Mm. Uh, maar het glas willen heffen. Heb ik misschien wel een leuke tip. Want morgen tussen twaalf en vijf is er weer een culinair rondje Zandvoort. En uh, ja, je gaat dan. Uh, ja, het is eigenlijk een culinaire wijn- en spijswandeling, hè? Je gaat dan lekker genieten van een unieke en gezellige wijn- en spijswandeling... langs de leukste eetgelegenheden in Zandvoort. En tijdens die smakelijke tour ontdek je de perfecte combinaties van wijn... en heerlijke gerechten bij verschillende restaurants in het hart van Zandvoort... en op het Zandvoortse strand. Het is een mooie dag om dat te gaan doen, hè? Um, de tickets, uh, want je moet wel tickets daarvoor kopen... Uh, Die zijn te krijgen bij, uh, via wijnaanzee.net. Dus dan moet je maar even naar de website gaan. En dan kijken hoe je verder klikt met culinair rondje Zandvoort. Zondag 6 april 2025. Dat, dat moet je is dan morgen. op gaan zoeken. Ja, dat is morgen. Leuk om te gaan doen, toch? Uh, en vandaag, vandaag is er ook iets leuks. Uh, want een half uur geleden was de aftrap van de kick-off van een uh, mooie expositie van kunstenares Donna Corbani... met als titel 30 jaar Corbani. En uh, haar, vanaf vandaag is dus haar werk te bewonderen tot 27 april... in het oude raadhuis uh, aan de Haltestraat, met de ingang aan de Haltestraat. En er is trouwens daar nog veel meer uh, aan de hand uh, in dat oude raadhuis... Want het was tot nu natuur toe natuurlijk voor kunstenaars en exposities en dergelijke. Maar er is een klein magisch theater bijgekomen. En sinds kort woont daar een tovenaar. Ik geloof dat ik heel even moet hoesten. Wacht even. Één keer. Ik raak er maar niet vanaf. Sorry mensen. In ieder geval, er, er woont sinds kort een tovenaar. En er worden kinderen ingewijd in de geheimen van de magie en er bedrijven volwassenen alternatieve theatrale kunsten... wat ook wel door grote mensen spiritualiteit wordt genoemd. Dat klinkt vrij eh, griezelig, als je het zo vertelt. Ja, mysterieus eigenlijk, ja, hè? Mysterieus. Dat is een betere woord. Ja, ja, ja, ja. Kijk, oma, opa's en oma's en ouders mogen er ook in... als ze tenminste hun mond kunnen houden... en goed opletten en zeven muntjes betalen. De zogenaamde euro's. Soms zijn er ook speciale avonden met voorstellingen, juist voor volwassenen. Nou, het is een theatertje waarin van alles kan gebeuren. Magie, toverij, uh, verwondering uh, met gasten, uh, betoverende marionetten, mario ja, marionetten en paradijsvogels. Die gaan ook komen. En er is een expositie over de wortels van het theater waar wonderen gebeuren. Nou is morgen, 6 april is de eerste voorstelling en gaat de tovenaar de kinderen die komen... allerlei goocheltrucjes leren. Het is een try-out, dus dit keer kost de entree 5 euro. Maar je moet wel reserveren via theatroparadijsvogels.nl. En dat theatro is zonder H, dus op zijn Italiaans. De voorstelling begint morgen om 2 uur. We blijven in dat oude raadhuis, want er zijn niet alleen uh, mysterieuze voorstellingen... maar ook hele mooie, emotionele. Zoals daar bijvoorbeeld is Lotte. Dat is uh, op 12 april. Uh, Lotte dat gaat over de Tweede Wereldoorlog, maar in het kader van 80 jaar bevrijding heeft Fred Rozenhart met Fred Rozenhart Productions... een paar uh, nieuwe voorstellingen te, uh, uit, uit de oude doos getoverd. En die opnieuw, gaat hij opnieuw op laten brengen. op laten spelen, hoe noem je dat? Voeren, bedoel ik. Uh, ik zal eerst even vertellen waar het over gaat. De dagboeken van Anne Frank inspireren diverse schrijvers en theatermakers. Fred Rozenhart belicht met Lotte... Het karakter van de vrouw van Frits Pfeffer. En Pfeffer die speelde een belangrijke rol in het achterhuis en een essentiële rol in Lottes leven. Maar wie was hij nou werkelijk? Frits was de grote liefde van Lotte en haar volledige naam was Charlotte Pfeffer Caletta. Maar Lotte wist niet eens waar Frits ondergedoken zat. Ja, want die, die, hij bestandarts en hij was Joods, maar zijn vrouw dus niet. Die was niet Joods, dus die hoefde niet onder te duiken. En na de oorlog ontdekte ze pas hoe hij werkelijk was. Want Anne Frank die schilderde hem heel anders in haar dagboek... dan hoe Lotte hem beleefde. Was Dussel, dat was de bijnaam van Frits Pfeffer... een sikke, neurige, kleinzielige en irritante man? Nou goed, je gaat het allemaal beleven. Er zijn uh, drie spelers in dit stuk. Uh, Anne Frank en die wordt gespeeld door Lea Bos. Charlotte Caletta, die wordt gespeeld door Joan Roeleveld... En Frits Pfeffer, die wordt gespeeld door Fred Rozenhart. Uh, ja, en als toevoeging, ja, wie het stuk zag... heeft het nog steeds over dit indrukwekkende drieluik... dat je echt gezien moet hebben. Dan... <coughs> uh, of ja, wacht even, moet ik even zeggen. Dat is dus 12 april, in het oude raadhuis ook. De, het begint om drie uur. En uh, ja, er zijn niet veel plaatsen, dus uh, reserveren is aan te bevelen. Dat kan via Fred Rosenhart, met een S, fredrosenhart.hotmail.com. En het is gratis. Het wordt aangeboden door Stichting Beleef Zandvoort. Dan, uh, de dag daarop, hebben we het stuk Ik huil mijn vaders tranen. Dat gaat over twee vrouwen van de naoorlogse generatie... die om verschillende redenen nog dagelijks met de oorlog worstelen... De verhalen ook van dochters en vaders. Breekbare relaties soms waarin liefde en onbegrip hand in hand gaan... zoals dat bij veel opvolgende generaties speelt of kan spelen. Een verhaal over schuldgevoel en schaamte, maar juist ook over liefde. Door middel van gespiegelde monologen die elkaar afwisselen... vertellen de vrouwen over hun vader en de oorlog. Langzaam ontrolt zich in hun ontroerende verhaal, in al zijn eenvoud herkenbaar en indringend. De speelsters zijn Ada Vinken en Arma Klaassen. 13 april ook weer om drie uur en kaartjes weer te bestellen... via Fred Rosenhart hotmail.com. Nou, nog meer toneel. Wat een toneel allemaal, hè? Toneelvoorstelling The Meeting van toneelgroep Hildering is een grappige en herkenbare voorstelling over de dynamiek in een groep onder regie van Nathalie Plantinga en geschreven door Robert-Jan Proos. De acteurs van Hildering nodigen u van harte uit voor een avond vol herkenning en hilariteit. Een groep mensen, ik ga je even in het kort vertellen waar het over gaat. Een groep mensen organiseert al jaren een groot evenement voor een goed doel. En de jaarlijkse evaluatievergadering na het evenement is echter allang geen feestje meer. De groep is verdeeld sinds het overlijden van hun oude voorzitter. En de nieuwe voorzitter heeft het moeilijk om de boel bij elkaar te houden. En dan komt er ook nog eens een potentieel nieuw bestuurslid mee vergaderen. Nou, dat is op 11 en 12 april wordt dat stuk opgevoerd om kwart over acht in de blauwe tram. Dan hebben we natuurlijk op 13 april in nu Unicum weer een jazzconcert. Dat wordt verzorgd door Menno Dames Unaccounted voor. En het kwartet bestaat uit Menno Dames, David Lukacs en Dirk Heijma. Vanaf half twee bent u van harte welkom en de aanvang van het concert is half drie. Het entreebedrag is 15 euro. En reserveren van entreekaarten voor alle concerten uitsluitend via www.jazzinzandvoort.nl Dankjewel Dolly, we gaan eens even naar uh, Duitsjesveld. Oh, want uh, hey, ik heb nou, er nog één? Nou, dat komt zo meteen wel. Oh, ja. Okay. Zeker, want uh, Piet, hoe is het daar bij jou? Nou, we zitten in de 35ste minuut. En uh, vlak nadat we eigenlijk jullie verlaten hebben, kwam Jesse uh, De aan in balbezit. Op uh, de rand van het Zrafse En die gaf een prachtige, mooie, droge knal. Na 15 minuten stonden we 2-0 voor. Daarna gaat het een beetje over en weer, maar Fernando Loewes heeft echt wel twee mooie opgelegde kansen gehad. De belege doelen, een belegen doel, één werd van de lijn gehaald en de ander ging net, net naast de verkeerde kant van de paal. Dus eigenlijk zijn zandgespeeld een puikenwedstrijd en we zijn eh, toch wel meer in de aanval. Maar we maken het eigenlijk niet af en dan hebben we de wind, toch wel een straffe wind in het noordoostenwind in onze rug nu. Dus na 36e minuut 2-0 hadden we van de voor, uh, voor getekend, denk ik. Maar Zeker. Hadden we eigenlijk, hadden we eigenlijk meer afstand moeten nemen op dit moment. Dus spelen, we spelen goed en dus vooral de rechtsbacker van, van de meiden B. die was vorige thuis zij speelde hij ook mee. En die doet het echt als rechtsback heel goed. En ook de nieuwe spits, uh, Kart Vriesma, ook een jonge jongen, die uh, probeert echt alles aan te doen om de uh, die-score te verhogen. En voor no. de, rest, de, trouwe, de trouwe jongens, Fernando is en Nigel dat zijn de trouwe vaste, vaste waarden, zeg maar. Die spelen gewoon goed en gedegen. En het wacht dus een beetje op die 3-0 wat mij betreft. Ja, bij Kassifikum denk je ze er anders over, denk ik. Nou ja, wij dus... vinden het we wel fijn, inderdaad. Dus, uh... ja, dus we zitten in 38 minuten minuut en er staat 2-0 voor Zandvoort op een mooie, mooie lekkere wedstrijd. Hé, hey, dat zijn uh, goede berichten. Een uh, mooie opgaande lijn dus, uh, die uh, vandaag al... Uh... Uh, terug te vinden is op het veld. Laten we hopen dat het zo blijft, uh, trouwens. Piet? Tot zo. Oké, okay, tot zo. Nee, nee. En zo, zometeen uiteraard ook meer uh, evenementen nog uh, bij de zaterdagmiddag van uh, ZFM Zandvoort op zaterdag. We gaan eerst uh, aan de kook, wou ik zeggen, nee? Aan de no-kook. Hier is uh, Dr. Alban. Hip hop reggae, start. Hop, make it in a dance or start Hip hop, make it in a dance or start <laughs> Two o'clock the Friday morning. Come a down man, come a knife man. That's the about my the cards. On the run, we said, come on, chemistry. Yeah, he was arrested and tested And the drugs he had in him, he confessed Because you know the youth in this country. Woolly papa boys and a woolly papa guess Drug abuse is a dangerous thing. Stop the drugs and stop the violence In a disaster, fearful, obvious the drugs Listen what I say, hey, I'm my point of you. Too much drugs, you can go mental The side doctor, I'ma tell everybody We no want no coke, no heroin No hash hash, hash no vitamin. No in the house by a big limousine. That's why it's all so they for do the right thing. That's why Jada sent me to tell them the truth. Cause it's a disgrace to the human race. Some are flying very high, some are flying very low. Couldn't differentiate no, what is right from wrong We no want no cocaine, hey, no heroin, no hash, hash, hash, non vitamin no marijuana planted in a meyard. Cocaine, who blow your brain? Texting for mash, your life. Cocaine, who blow your brain? Because on them I call him the In Liverpool, room, in a Stockholm city One color TV, two stereo He's a DJ producer of higher quality He no deal with booze and abuse of drugs I saw give him thanks, some friends, Ja No We play heavy rhythm in a dance of stars Hip Hop, Remy, so funk and blues While cracking the morning, cracking the evening Cracking the night, I crack nonstop No one, no coke, no heroin I'm In jaren 90 was deze dokter enorm populair. We hebben het over Dr. Alban en uh, niet It's My Life. Maar uh, de andere single hoorde je van hem. Dat was uh, de single No Coke. En uh, daarvoor hadden we Piet Spijper uh, aan de telefoon. Want uh, goed nieuws hè. SV Sanford uh, speelt lekker vandaag tegen Castricum. Op dit moment uh, daar 2 tegen 0. En we gaan uh, inmiddels uh, zo'n beetje richting de rust. En dat is dadelijk de tweede helft van de wedstrijd die we uiteraard ook gaan volgen hier bij de Zandvoortse Radio. We zouden even met Ben Veuge gaan praten over zijn uitzending van morgenavond. En ik ben heel benieuwd, kijk even naar de regie of dat gaat lukken. Nee, dat gaat niet lukken. Weet je wat? We doen gewoon even een plaat nog en dan komen ze we dadelijk weer terug. En dan hopen we dat het wel goed gaat met daar Veuge. en... Dan willen we natuurlijk van hem horen wat hij morgenavond allemaal gaat doen. Wat er morgenavond op de radio is. Zo, nou ja dat, ja, dat heb je wel eens, Dolly. Dan uh, gaat het uh, niet helemaal goed. Uh, nee, met, dan uh, word je door de techniek in de steek gelaten. De he, techniek want... laat ons even in de steek. Ja. hebben we twee uh, telefoontoestellen, Allebei willen ze het uh, op dit moment uh, niet doen. Wat wij dus, uh, willen. even geen, ja. uh, geen Ben of in de uitzending. Nou, dat vind ik heel en, uh, jammer. En dat betekent ook dat we even geen Piet in de uitzending kunnen hebben. Dus uh, mochten de beide heren nog uh, aan het luisteren zijn... Helaas gaat het even niet lukken. We gaan hier even aan wat uh, stekkertjes uh, rommelen. En dan hopen dat het allemaal weer uh, goed gaat. Uh... Even rommelen op afstand. Uh, eens even kijken of uh, dat uh, werkt. Ja, is toch raar hè? Zo doet het en zo doet het, ja, het niet meer. Dat is heel vreemd. We hebben twee keer met Piet gebeld en dan gaat het prima. En dan in één keer bel je nog een keer en dan niks meer. Ja, ja en Piet was het. heel lief aan de telefoon. Dus uh, daar, ligt het, ook daar niet ligt het ook weer niet nee, aan. Dus, uh, nee. nee. nee dus, en Benno is ook altijd heel ook lief. Altijd dus daar dus ligt Heel, heel beschaafd aan de telefoon. Dus ja. uh, we gaan het zo meteen weer proberen. Na deze van Genesis. Ik zeg dat wel, oho, oho, oh. wat is er aan de hand? Nou ja, in ieder geval kunnen we op dit moment geen verbinding krijgen met uh, Benno uh, Veugia. Ja, wel gewoon, maar niet in de uitzending uh, zeg maar, uh, Dolly. Nee, maar het goed. gaat uh, maar... niet lukken om hem uh, door het mengpaneel heen te trekken. Nee, nee. Dat, dat, dat lukt ook niet. <laughs> uh, maar we gaan het zo meteen nog wel even proberen. Jij hebt nog even iets over een... Uh... Popquiz, popquiz. Ja, leuk joh. Vanavond om half acht uh, is, is er weer een top 2000 muziekquiz 2025 dit keer. En dat klopt ook met het jaartal. Uh, ja, dat wordt een leuke muziekquiz met vragen over de top 2000. Gepresenteerd door Frank Vink. En het gaat in teams van twee personen. En het gaat allemaal gebeuren bij LNH, oftewel Laurel en Hardy in de Haltestraat. Altijd gezellig. Uh, aanmelden weet ik geen idee hoe dat moet. Maar ik denk als je even een belletje pleegt of je gaat nu even langs... om te zeggen dat je ook komt vanavond, dat het wel goed komt. Zeker weten. Nou, Frank gaat er weer een uh, mooie show van maken vanavond. Dat uh, zit er wel in, ja. Daar bij Laurel en Hardy altijd heel gezellig. Dus, uh, ja. Uh, ga daar in ieder geval heen. Anders kan je gewoon uh, alleen kijken natuurlijk. Ja, dat kan ook een je, je proeven. Ja. Dus, en dan uh, stiekem voorzeggen. En, en dan ja. stiekem voorzeggen. Net <laughs> alsof je niet in het team zit of zo, weet je wel. Ja. Maar uh, ja, ik weet niet of ze daar zo blij mee zijn. Maar goed, gewoon een gezellige avond. Uh, vanavond wel, ja. bij uh, Lauro en Hardy. Wij zijn er zometeen weer naar het nieuws. En weer van 4 uur tot zometeen. Ja, is